Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Meer ernstig letsel door vuurwerk. Elf doden door extreme winterweer in de Verenigde Staten. En grote partijen gestolen metaal gevonden. Bewolkt met af en toe regen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 4. Morgen overdag zonnig en droog. In de avond dan weer opnieuw regen en het wordt een graad of 10 morgen. Er waren deze jaarwisseling iets minder vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Maar hun verwondingen waren wel een stuk ernstiger. De NOS heeft samen met Veiligheid NL onderzoek gedaan naar vuurwerkslachtoffers. Gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. Nou, we hebben voor de derde keer dit jaar zo'n onderzoek gedaan... op alle spoedeisende hulp in Nederland. Om te vragen wat daar in de oudejaarsnacht is gebeurd. En dan met name geconcentreerd op vuurwerkslachtoffers... en op uh, drankmisbruik, heel erg drankmisbruik. Dit jaar hebben we dat samen gedaan met Veiligheid NL. We hebben samen 92 ziekenhuizen aangeschreven. 91 hebben gereageerd. Dus we hebben een, ja, een compleet beeld op dit gebied... En de cijfers die daaruit komen over aantallen incidenten... die hebben we kunnen inkleuren met gegevens die de plastisch chirurgen... en de oogartsen voor ons uh, beschikbaar hebben gesteld. Dus daardoor weten we wat uh, precies de aard van veel van die... Uh, met name van de ernstigste verwondingen die mensen hebben opgelopen was. En omdat er uh, dit jaar uh, vooral meer ernstige uh, verwondingen zijn opgetreden... en ietsjes minder vuurwerkslachtoffers, vragen zowel de de Nederlandse organisatie van de oogartsen... als die van de plastic chirurgen om een verbod op um, consumentenvuurwerk... en uh, om veel strenger op te treden tegen het kopen en het gebruik van illegaal vuurwerk. Volgens Marco Brugmans, directeur van Veiligheid NL... zijn er een paar opvallende dingen uit het onderzoek gekomen. Nou, wat dit jaar opvalt is dat we ongeveer evenveel... Gewonden hebben als de voorgaande jaarwisseling. Maar dat deze jaarwisseling het aantal vingerletsels behoorlijk is toegenomen. Dat is drie keer meer dan wat we in de voorgaande jaarwisselingen hebben gezien. En dat dat vooral door knalvuurwerk komt. We hebben meer verwondingen door knalvuurwerk dan door siervuurwerk dit jaar. En zegt dat iets over het vuurwerk? Dat het illegaal is of legaal is? Hoe is de verhouding daartussen? Nou, Als je kijkt naar de mensen die in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp... op de eerste hulp moeten worden behandeld... dan weten we van 20% van die gewonden dat dat komt door illegaal vuurwerk. Maar veruit het grootste deel komt door legaal vuurwerk. Er is ook nog een stukje wat we niet weten... maar veruit het grootste deel komt door legaal vuurwerk. Vuurwerk, en dat is veel knalvuurwerk. Knalvuurwerk? Dan kan ik me zo voorstellen... dat het juist jongeren zijn die gewond zijn geraakt. Want knalvuurwerk is natuurlijk gewoon heel populair onder jongeren... en niet onder ouderen. Is dat ook terug te zien in de cijfers? Ja, dat zien we terug in de cijfers. He, um, bijna de helft van de slachtoffers die in de ziekenhuizen zijn behandeld... op de eerste hulp zijn jonger dan 20 jaar. Dat is een grote groep, dus echt jong. En die behandelingen hebben ook voor een veel groter deel... dan voorgaande jaren plaatsgevonden op 31 december, op Oudjaarsdag. Minder slachtoffers dan voorgaande jaren, maar ernstiger. Dat merken ze vooral bij de plastische chirurgie. anne katrien van der Kar is van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. En daar hebben ze het aanzienlijk drukker gehad. Ja, we hebben dit jaar meer slachtoffers gehad dan voorgaande jaren. We zitten nu op een uh, totaal van 70, terwijl het vorig jaar eind januari uh, rond de 60 was. En uh, we zien ook dat de letsels ernstiger zijn dan voorgaande jaren. Heeft u voorbeelden? Uh, we hebben dit jaar acht mensen die een totale handamputatie hebben gehad. En nog eens drie die een bijna totale handamputatie hebben ondergaan. In vergelijking met vorig jaar waren dat er toen zes de mensen zijn ook allemaal weer heel jong, want vijf van die acht slachtoffers zijn onder de 18 jaar. Wat zegt dat? Ja, ik denk dat dat zegt dat er heel veel jongeren zijn die aan illegaal vuurwerk komen en die daar ongelukken mee maken. En ik denk dat we dat heel streng moeten aanpakken. Maar uit onze cijfers blijkt dat de helft van het vuurwerk is ook legaal. Ja, de helft van onze slachtoffers uh, zijn ook slachtoffer geworden van het gebruik van legaal vuurwerk. Wat dan vaak op een verkeerde manier gebruikt wordt. Dus ook de voorlichting van het gebruik van legaal vuurwerk moet denk ik beter. En ja, ook hier zien wij dat het heel veel kinderen zijn. Dus ik denk dat er ook een streng toezicht moet komen uh, op de leeftijd. En uh, dat ouders ja, actiever moeten zijn om hun kinderen goed voor te lichten. Plastisch chirurg in Amsterdam anne katrin van der Kar... in gesprek met verslaggever John Saarbach. Op nos.nl kunt u meer informatie vinden. Daar staan alle onderzoeksresultaten op een rij. De extreme kou veroorzaakt in de Verenigde Staten veel problemen. Er worden temperaturen gemeten van min 35 de koude wind zorgt voor een nog een gevoelstemperatuur die nog veel lager ligt. Tot nu toe zijn door de extreme kou en hevige sneeuwval zeker elf doden gevallen. Verder is de stroom op sommige plaatsen uitgevallen en heeft burgemeester de Blasio van New York de mensen afgeraden om te reizen als het niet noodzakelijk is. If you do not need to travel today, please stay home. If you do have to travel, take mass transit. Yes, there will be some delays, but it will be safe. De afgelopen dagen werd het noordoosten van Amerika getroffen door hevige sneeuwval. Zo'n 140 miljoen mensen hebben er last van. Het einde van het extreme weer is voorlopig nog niet in zicht. Weerkundigen houden er rekening mee dat het de komende dagen nog kouder wordt. In een bedrijfspand in Enschede is voor een miljoen euro... aan gestolen metalen gevonden. De partij was eind december gestolen bij een bedrijf in Oldenzaal. De politie is daarna begonnen met een groot rechercheonderzoek. Dat leidde gisteravond tot een doorbraak. Want we kregen een pand in beeld in Enschede... waar de buiten mogelijk opgeslagen zou staan... En bij de inval gisteravond bleek dat inderdaad het geval... en is het merendeel van die buit van dus uh, bijna een miljoen euro teruggevonden. Gezien de omvang van de buit, want we hebben het over een, uh, een partij met talen... van ongeveer 50 ton, moet dat met vrachtwagens zijn afgevoerd. Er is nog niemand aangehouden. De vredesonderhandelingen in Zuid-Soedan zijn verplaatst naar morgen. Bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag... voor het eerst rechtstreeks met elkaar zouden praten... en niet via een bemiddelaar...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 In augustus kondigde hij een verbod af voor mensen die wilden protesteren voor zaken als mensenrechten, het milieu en politieke hervormingen. Er moet nog wel toestemming gevraagd worden voor een demonstratie aan de autoriteiten. Het is een versoepeling dus van president Poetin. En er komen misschien nog meer verrassingen aan. correspondent David-Jan Godfra. Het zou mij eerlijk gezegd niet heel erg verbazen als er juist over die, die, die anti-homo propaganda wet, als die wat versoepeld wordt. Want dat is toch een, een, een enorme, uh, daar is ontzettend veel kritiek op geweest internationaal. Het is dus verboden om propaganda te maken op homoseksualiteit onder minderjarigen, dat zegt die wet. Um, uh, het zou mij niet verbazen als daar toch ook nog enige versoepeling in aangebracht zou worden. In Geelzerijen Rijen in Brabant zijn vier jonge jongens aangehouden... omdat ze een conducteur hebben mishandeld. De man raakte gewond aan zijn hoofd en knie. De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei, kreeg hij klappen tegen zijn hoofd... en ook schopte de jongens hem. Een passagier pakte een van de jongens vast... maar hij wist te ontkomen toen de trein op station Rijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden. Zware rellen. Eind vorige maand in Hamburg. Rellen die ontstonden toen de politie een kraakpand wilde ontruimen. Vielen honderden gewonden, politieagenten en linkse activisten. De politie heeft nu een paar wijken in Hamburg tot gevarenzone verklaard. 200 agenten voeren de komende tijd controles uit, zegt correspondent Wouter Meijer. Ja, het is een gebied in de stad uh, waar volgens de politie... vanaf deze middag relevante groepen mensen worden onderzocht. Dus gefouilleerd bijvoorbeeld. In ernstige gevallen krijgen mensen een gebiedsverbod voor deze buurten. Ja, en wat dan relevante personen of groepen zijn... dat mag de politie zelf bepalen. Maar het gaat waarschijnlijk vooral om linkse actievoerders... krakers, autonomen. De politie zal ook lang niet iedereen fouilleren. Het is een heel groot gebied. De wijken Altona en Sankt-Pauli liggen voor het grootste deel daarin. Dus ook de Reperbaan, een van de belangrijkste toeristentrekpleisters... Dus met alle nachtclubs het hele gebied wordt tienduizenden mensen, grote verkeerswegen... belangrijke stations, dus het is niet een gebied waar je niet meer in kan. Het is echt bedoeld voor de politie om extra mogelijkheden te hebben... om mensen doelgericht te fouilleren, mensen eruit te pikken... die ze willen registreren en desnoods eruit te zetten. Voormalig autocoureur Michael Schumacher had waarschijnlijk een camera op zijn helm... toen hij viel tijdens het skiën.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 Bob dan. Edwin van Kalker heeft in het Duitse Winterberg... niet kunnen laten zien wat van hem verwacht wordt. De viermans Bob eindigde bij de wereldbekerwedstrijd als zeventiende. Bij de drie vorige wedstrijden eindigde van Kalker telkens in de top tien. Hij kan dus niet tevreden zijn over vandaag. Nou ja, dat, uh, nee, dit was hem niet vandaag. en uh, Gewoon niet goed genoeg gestuurd. En, uh, je kan er op dit moment ook uh, niks anders van maken. We zijn geplaatst en we moeten gewoon rustig blijven. Uh, maar goed, neem die weg. Dit is misschien wel even een tikje. Zo uh, je, je zit gewoon in Winterberg. Ja, uh, We moeten hier gewoon verder voor inzetten. zitten, alleen dat gebeurt niet. Het gaat niet goed met de Nederlandse bobslee De viermansbob is weliswaar gekwalificeerd voor Sochi... maar de tweemansbob heeft zich nog niet geplaatst. Van Koker kwalificeerde zich gisteren na een 21ste plek in de eerste run... zelfs niet voor de daaropvolgende tweede run. Een plek bij de beste tien is voor Van Koker een vereiste... om ook in de tweemansbob naar Sochi te mogen. Het Nederlands mannenvolleybalteam heeft op het WK kwalificatietoernooi... in het Tsjechische Opava met 3-0 verloren van Bulgarije. Maarten Tip, welkom. Uh, Bulgarije, nummer 6 van de wereld. Als je dan de stand ziet, 3-0, dan lijkt het alsof Oranje geen schijn van kans heeft gehad. Ja, en dat was het uiteindelijk ook. Alleen in de tweede set deed Nederland lang mee. Uh, Oranje kwam een voorsprong zelfs in die tweede set... En dan zijn er toch een paar slordige foutjes in de slotfase... en een rare beslissing van de scheidsrechter. waardoor uh, het voordeel toch weer naar Bulgarije gaat. Ja, en in de derde set was Nederland weer volledig kansloos. Bulgaren zijn lang, hebben een goed blok, slaan keihard. En Nederland uh, ja, hoort gewoon op dit moment niet bij de top van de wereld. En dat blijkt in deze wedstrijd ook wel weer. Dus het WK is nu heel ver weg. Slechts een hele kleine theoretische kans. Hebben ze als tweede in de pool nog. Maar uh, dat is echt theorie. Dus ze kan gewoon Niet tremen. in eigen hand. In, uh... Nee, nee, dat is gewoon... Een streep door het WK. Uh, vrouwen dan? Uh, zij spelen ook nog vanavond? Ja, ik uh, ben even bij de beelden weggelopen. Ze zijn nu al aan het spelen okay, op dit ja. moment. Ze staan 2-0 voor in sets. Uh, en, maar dit is voor de vrouwen niet de cruciale wedstrijd. Die is morgen tegen Kroatië. Dat is de concurrent. En als ze die winnen, gaan ze naar het WK. En met de vrouwen, die geef ik wel een, een echte kans voor, het, uh, voor een plek op het WK. Dankjewel. We horen je vanavond zeker nog Maarten Tip bij Langs de Lijn. Er is de verkeersinformatie. En bij de AWB Edwin Gerdersen, hoe is het op de weg, Edwin? Nou, niet veel aan de hand, Mark. Er staat één file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam verknoopt het meer 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 Oost... richting Den Haag. Daar is de rechterrijst dicht. Belangrijkste nieuws. Meer ernstig letsel door vuurwerk... blijkt het onderzoek van de NOS. Elf doden door extreem winterweer in de Verenigde Staten... en in Geelserijen op een station, in Brabant is dat... zijn vier jonge jongens aangehouden... omdat ze een conducteur hebben mishandeld. Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Goedenavond, op zaterdag in Dit is de Dag nemen we u mee naar buiten. Is er aandacht voor interessant technieknieuws? Neem het koninklijk nieuws door met een blauw bloed collega En we hebben de allereerste patiëntenluisteraar van Nederland te gast. Dat en meer tot 7 uur in Dit is de Dag. Nou, die patiëntenluisteraar Corinne Jansen, dat bent u. Goedenavond. Goedenavond. Bent u de eerste in Nederland? Ik was in ieder geval de eerste toen ik in 2009 begon. Oké. Okay. Ja. En uh, patiënten luisteren, dat doen artsen toch naar patiënten luisteren? Bent u arts? Nee, ik ben geen arts en ik ben ook geen therapeut. Ik ben gewoon Corinne Jansen. Oké. Okay. <laughs> nou, wat het beroep dan precies inhoudt, dat mag u straks uh, gaan uitleggen. wil ik graag. We hebben vanavond over li live muziek. Dat hebben we namelijk altijd in het weekend voortaan bij Dit is de Dag. En vanavond is hier in de studio Scarlett May. One, two, three, four. I think it was. And dream tonight with you with you you asked me so I drove to the seaside with you with you we got so close to the harbor we almost got on the boat there were trucks not let Mooi, schaar op me. Een mooie rustige start van de avond. Zometeen rond kwart voor zeven, weer meer van jullie. Maar eerst gaan we het nieuws uit de wereld van natuur en techniek bespreken. Onder andere met Embert Messeling van natuurorganisatie Arosha. Goedenavond. Goedenavond. Er is een invasie in Nederland gaande en wel van deze vogel. Ja, ik, ik probeer hem te herkennen. Misschien moet je hem even helpen. Dit kun je horen als je morgen op je zondagse wandeling de bossen inloopt. Vooral dennen en sparrenbossen. Het zijn kruisbekken. Okay. En vogels die eens in de vijf, zes jaar vanuit Scandinavië naar Nederland komen... zijn inderdaad vogels die een gekruiste snavel hebben. De bovensnavel, de bovenste helft van de snavel, loopt langs de onderste. En daarmee zijn ze uitzonderlijk goed uitgerust om zaden uit dennenappels te peuteren. Nou, Dat is ook precies de reden dat ze hierheen komen. Want eens in de zoveel jaren zijn er niet zoveel dennenappels in het noorden. En dan ja. komen ze die van ons op eten. Oké, okay, en waarom zijn die nu niet in het noorden, die dennenappels? Uh, ja, dat weet ik niet. Dat is een soort natuurlijke cyclus. Uh, ja. Het wil wel eens een jaar zijn. En uh, nou, ik kijk nu een jaar of 20, 30 naar vogels. En ik heb inderdaad een keer of acht zo'n invasie van kruisbekken meegemaakt. En dat gebeurt deze winter weer. Overal in de bossen hoor je dat kiepere, kiepere, kiep. Ja. Als ze even rondvliegen. Want dat doen ze? Kiepere, kiepere, kiep. Dat, <laughs> dat is wat we net horen. Ja. Uh, en volgens mij, eh, ja, wat, wat ik mensen aanraad, als je het hoort... en je ziet ze neerstrijken in een paar dennenbomen... ga ze even rustig met je rug tegen een stammetje zitten. Eh, pak je kijker en ga ze een poosje kijken. Het zijn prachtige vogels, dikke vinkachtige. Maar de mannetjes zijn steenrood, echt okay. prachtig gekleurd. Ze hebben wel wat van papegaaien. En dan zie je ze door die bomen klauteren en in die eh, dennenappels peuteren. Het is een prachtig gezicht, daar moet en, je tijd voor nemen. En zijn er in Nederland dan altijd genoeg dennenappels voor die vogels? Nou, ik heb rondgekeken. Ik liep op 1 januari bij Amersfoort, even op de trek uh, ja. En daar zaten alle dennen, dennenbomen vol met trossen van die dennenappels. Dus volgens mij is er hier inderdaad uh, meer dan genoeg uh, voedsel voor die uh, vogels. Ja, en heeft dat dan nog te maken met een extreem zachte zomer of zo? Nee, volgens mij heeft het daar niet echt mee te maken. Nee, ik, ik moet dat antwoord uh, schuldig blijven. Um, wat ik wel weet is dat ze hier vrij lang kunnen hangen. En dat yeah. het ook zo kan zijn dat er het komend jaar... veel van die kruisbekken in Nederland gaan broeden. Omdat die ontdekken dat het hier best goed toeven is. Oké. Okay. Uh, dat is dan een mooie aanvulling van, uh, van de Nederlandse broedvogelstam. En dan blijft de invasie uh, een beetje hangen eigenlijk. Die, die, die app dan nog wat door en dan op een gegeven moment wordt het minder. Dan wordt het minder. Ja. Er is ook een ander nieuws uit de natuur en dat uh, gaat over de zogenaamde roadpizza's. Dat klinkt als een uh, lekker stuk eten voor de zaterdagavond, maar het is iets heel anders. Ja, het is niet zo heel smakelijk. Het is eigenlijk ook geen positief nieuws. De uh, roadpizza ja, is een beetje een, een smalende benaming voor platgereden dieren op de weg. Oh. Uh, dat is natuurlijk helemaal geen nieuw fenomeen. Uh, wat interessant is, er is een website waarneming.nl... waar ja. iedereen die verstand heeft van natuur zijn waarnemingen van dieren op post... Dagelijks worden er echt tienduizenden waarnemingen op verzameld. En die hebben een project waarin ze ook registreren... alle platgereden dieren op de wegen. Van de gewone pad tot en met de vos. Ja. Um, en ik zag een mooi jaaroverzicht... Uh, wat heet mooi. Het, is, het zijn natuurlijk niet zulke vrolijke cijfers. Uh, aan de kop staat natuurlijk de egel. Wie heeft Als overreden dier? Er nou, ja, wie ja. heeft er nou nooit een platgereden egel gezien? Maar ik dacht, ik wil het er even over hebben... omdat ik eigenlijk mensen wil oproepen om mee te doen aan dat project. Ja. Uh, maar wat is... is dan precies die rood pizza? Die roodpizza, ja dat is, die, die, is zo'n platgereden beest. Ja. Zo, zo heet dat gewoon. Zo, zo worden ze genoemd inderdaad. Of, ja. onafhankelijk of dat nou een ego is of het, gewoon een platgereden uh, dier is, de, is een roodpizza. Het is de verzamelnaam voor... De ver uh, verzamelnaam. Uh, de roadkills heet ja. het ook wel in Amerika. Daar Helaas geen zeldzame onder... soort. Nee, alhoewel al, al, al, natuurlijk wel zeldzame dieren kan dit ook overkomen. Okay. En dan zit je meteen bij de vraag... wat is eigenlijk het effect van het autoverkeer op de dierstand? Ja. Nou, bijvoorbeeld, boomarters vallen nogal prooi. Okay. Dus ik wil zeggen, ga meemelden op die website. Dan krijgen we een steeds beter beeld wat we aanrichten. En misschien ook welke oplossingen we ervoor kunnen vinden. Oké. Okay. We gaan even naar uh, techniek. Aanstaande maandag is namelijk in Las Vegas de Techbeurs CES, Consumer Electronics uh, Show geloof ik. En een van de dingen die daar gepresenteerd zullen worden, dat zijn zelfrijdende auto's. Aan de telefoon Rinder HP van de TU Delft. Goedenavond. Ja, hallo. Wanneer kan ik zo'n auto kopen die zichzelf bestuurt? Nou, de industrie komt nu aan, uh, al sinds één à twee jaar, dat in 2020 de eerste zelfrijdende auto's te kopen zullen zijn... Ja. Uh, en dan moeten we dus denken aan auto's... waar we echt het stuur niet meer vast hoeven te houden. En als het goed is ook niet meer de aandacht continu bij de weg hoeven te houden. Oké, okay. en er zijn al prototypes, want het klinkt wel heel futuristisch... maar bijvoorbeeld minister Schultz van Hagen van Infrastructuur... die heeft al een proefritje gemaakt, in dus een auto op de A10. Alleen zij verwacht niet dat het bij een uh, proef zal blijven. We verwachten dat we uh, de komende jaren een uh, enorme toename gaan krijgen... van dit soort type auto's, auto's die met elkaar communiceren... Dus dichter op elkaar kunnen rijden, veiliger zijn... maar tegelijkertijd ook uh, meer uh, capaciteit op de weg creëren. Ja, meneer AP, u zei het al, je hoeft de stuur eigenlijk niet meer vast te houden. Betekent dat als ik, als ik uh, ooit kinderen mag krijgen... ze moeten van school gehaald worden... dat ik gewoon die auto weg kan sturen en eigenlijk ook zelf niet meer mee hoef? Ja, dat is een volgende stap. Uh, in, in de eerste automatische auto's zal de bestuurder nog aanwezig moeten zijn... en op de bestuurderstoel moeten zitten. Dus we hebben nog iemand met een rijbewijs nodig om bijvoorbeeld naar de snelweg toe te rijden, uh, die kan daar de automaat inschakelen en de voeten van de pedalen halen, de handen van het stuur, ogen van de weg en een heel stuk automatisch rijden. Ja. Op het moment dat de auto echt alle wegscenario's automatisch veilig kan rijden, uh, en dan praten we wat verder dan 2020, dan kan je er natuurlijk ook aan denken dat er geen bestuurder meer in de auto zit. Okay. En dat de auto inderdaad als een soort taxi uh, mensen vervoert naar een bestemming. Klinkt leuk, maar de eerste stap is dus dat het op de snelweg gaat lukken... om automatisch te rijden zonder zelf iets te doen. Ja, dat klopt. Oké, okay. en uh, even een andere vraag. Ik kan me voorstellen, als je dan in je auto zit en je denkt... nou, de, die automatische piloot neemt het over, ik pak er even een biertje bij... en vervolgens rijdt de auto toch iemand anders aan. Wie heeft er dan eigenlijk schuld? Ja, dat is, uh, in die vraag zitten een heleboel vragen uh, Verpakt. Uh, kijk, dat biertje, uh, dat mag niet. Want we gaan er in eerste instantie van uit dat die auto nog een capabele chauffeur heeft. Ja. Uh, en die mag nu dus niet drinken... want dan kan hij ook niet meer op een veilige manier de controle overnemen. Hm. Um, en daarvoor zullen we denk ik nog lang dus de huidige regels toepassen... dat het niet toegestaan is te drinken als, uh, als chauffeur. Nee, je bent eigenlijk de backup. Maar goed, mo mocht het ja. dan toch gebeuren... ben je dan als chauffeur schuldig omdat je het over moest nemen... of is dan de fabrikant schuldig? Um, ja, in dat scenario zijn er waarschijnlijk een aantal dingen misgegaan. Uh, en dan moet je dus kijken welke... Van die factoren het belangrijkste is en waar uiteindelijk de schuldvraag ligt. Ja. Als het falen van de techniek de, oor de belangrijkste oorzaak van het ongeval is, dan zal waarschijnlijk de fabrikant verantwoordelijk zijn. Oké. Okay. Uh, net als in de huidige uh, op de huidige weg, de huidige situatie waar ook. Uh, af en toe fabrikanten verantwoordelijk gesteld worden... voor het duidelijk falen van de techniek. Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt niet, uh, niet onaantrekkelijk. Ik zie hier aan de tafel ook geïnteresseerde blikken. Corin Jansen, lijkt het u wat, zo'n uh, zelfbestuurbare auto? Nou, ik rij nog steeds heel erg graag zelf. Ja? ja. Liever zelf de handen aan het stuur? Uh, ja, nog wel, ja. Ik moet erg aan het idee leren. Uh, uh, maar zit je ook graag zelf achter het stuur in de vier? Nee, natuurlijk niet. Kijk, <laughs> ja, <laughs> u, u dan... bent ook verkoper, meneer HP, begrijp ik. <laughs> Dan hebben we een mooie oplossing... op het moment dat de auto en normaal kan rijden... handmatig in de situaties dat je dat prettig vindt. Ja. En automatisch in de situaties waar het al veilig is... en waar je graag je tijd anders wil gebruiken. Waar ik, waar ik wel benieuwd naar ben is... is uh, maak je met die auto ook meteen op duurzaamheidsgebied een, een echte slag? Want het is natuurlijk interessant om de capaciteit van de wegen... zoveel mogelijk uit te nutten, maar CO2-uitstoot en fijnstof... blijft toch wel een probleem. Kun je dat nou samen op laten gaan met echt een goede duurzaamheidsslag? Dat kan wel. Uh, Fileprobleem is inderdaad een hele grote factor. Veiligheid is een nog grotere factor. 90% van de ongevallen wordt met name veroorzaakt door menselijke fouten. En juist die ongevallen kunnen we natuurlijk heel sterk reduceren met automatisering. Maar ook het milieu. Uh, energiegebruik kan uh, baat hebben bij automatisering. Met name als we de auto's wat korter op elkaar kunnen rijden... zodat ze... Uh, je kunt dynamica een, een voorbeeld geeft. Ah, ja. uh, dus dat je wat minder luchtweerstand hebt. Ja. We gaan het uh, afwachten. Bedankt, Riener HP van de TU Delft. We gaan even naar de groene voorspellingen voor 2014. Embert Messeling, wat zie jij in jouw uh, glazen bol? <laughs> Ik ben Groene Bol. Groene Bol. In ieder geval één ding, dat is participatienatuur. Oh. Natuurlijk, participatie daar zijn we een beetje mee doodgegooid... afgelopen maanden, die term. Dat. Je ziet het in de natuurwereld ook enorm. Iedere natuurorganisatie is op dit moment bezig met nadenken... hoe kunnen we mensen binden aan natuurgebieden... en ook verantwoordelijkheid laten nemen voor natuur. Mm -hmm. Hoe kunnen we ondernemerschap in die natuurgebieden aanmoedigen? Ja, er zit een hele simpele drive achter, namelijk financieel. Ze hebben gewoon minder te makken. Ja. Dus ze moeten creatief worden en moeten meer ondernemerschap tonen. En wat is zo'n voorbeeld uh, hoe, hoe, hoe je daaraan bij kunt dragen? Aan participatie natuur? Nou, ik heb het toevallig vanmorgen zelf gedaan. Uh, vanuit mijn organisatie Arosja. Dat is een beweging die vanuit de kerken betrokkenheid bij natuur wil tonen. Wij hebben een vrijwilligersgroep in Amersfoort... die een gebied van natuurmonumenten heeft geadopteerd. Landgoed ja. Koelhorst. Daar hebben wij vanmorgen staan zagen en knotten. En we hebben twee steenuilenkasten opgehangen. Nou, daar is natuurmonumenten erg blij mee. Die hebben niet zo heel veel omkijken naar het gebied. Want ja. dat knappen wij op. Oké. Okay. Dat is een trend dus, participatie natuurlijk. Zijn er nog meer dingen die ons te wachten staan? Um, even kijken, wat stond er op een lijstje? Ja, een veelgenoemde is natuurlijk die terugkeer van de, de wolf. wolf. Hij, ja. hij blijft ons bezighouden. Die wolf die geen wolf was. Of en... het was wel een wolf, maar... maar komt hij dit jaar, denk je, of niet? <coughs> Zal ik maar aan een voorspelling wagen? Doe maar. Hij komt. Ja? Ja, als, als, als ik het dan moet doen, dan... Kijk, alles wijst erop dat die wolf deze kant op komt. Ja. Uh, ze zijn zeer mobiel. Uh, individuele beesten kunnen afstanden afleggen... van tot duizend kilometer in een paar maanden tijd. Mm -hmm. uh, voor die wolven die nu in West-Duitsland zitten... is het echt een peulenschilletje om Nederland te bereiken. Dus hij gaat komen. Okay. Ondanks al, die, al dat gedoe over die ene wolf die met de auto hier gekomen was. De wolf in Nederland in 2014. We sluiten af met een wandeltip. Het is namelijk weekend en best wel zacht weer. Dus u kunt morgen bijvoorbeeld best besluiten om even de deur uit te gaan. Boswachter Frans Kapteins, goedenavond. Goedenavond. U heeft een uh, mooie wandeltip? Ja, een hele mooie wandeltip. Uh, Vertrekkend vanaf het bezoekerscentrum in Oosterwijk. Uh, de 10 kilometer lange 14 vennen wandeling. En die 14 vennen ja, die, kun je, die krijg je echt te zien in alle, zeg maar, hun schoonheid. Je loopt ergens in een dicht post... en dan uh, loop je een stukje verder... en dan krijg je de openheid van zo'n prachtig mooi ven. Uh, bij sommige vennen zijn de doodazen heel erg actief. Dan hoor je wat hinniken, wat zachtjes hinniken. Nou, dat zijn doodazen. Dus het is een prachtige wandeling. En vooral... Als je morgen gaat wandelen, dat is zeker een extra tip, dan staan de boswachters van Natuurmonumenten klaar om chocolademelk en gluurwijn uit te delen. Want uh, in de heel Nederland doen de boswachters dat van Natuurmonumenten. Gratis? Alleen, ja, gratis. Da daar is techniek. nog niet op bezuinigd. Helemaal gratis. <laughs> en als je daar dan vertrekt, dan kun je dus overigens te terugkomen, dan gluurwijn nemen en eerst chocomelk kunt kiezen dan. En, en moet ik een beetje een geoefende wandelaar zijn om die wandeling uh, te, te doen? Nee, het is, het, is, het is een heel, heel makkelijke wandeling. Het, is wel een beetje bij, het ligt bij de Venne wel een beetje modderig na de afgelopen dagen regen. Maar ja. het is heel goed te doen. Oké, okay, jouw Molenaar van Blauw Bloed, klinkt het uh, interessant dit? Zeker, ik ja? heb uh, vroeger vaak in Oosterwijk gewandeld omdat ik in Tilburg studeerde. Oké. Okay. Dus uh, het is een prachtig gebied. En de ah, warmtjokomel gratis? Nou, inderdaad. <laughs> <laughs> we, gaan het, uh, we gaan het misschien wel doen. Uh, bedankt boswachter Frans Kapteins. Zeg het maar. Op zaterdag leeft een dichter commentaar op het nieuws van de afgelopen week. En dat is vandaag Frank van Pamelen. Frank, goedenavond. Oh. Dichter bij de week. Het jaar is weer begonnen. Met champagne, autovrakken, sirenes van politie en met vuurwerk overal. Het jaar is weer begonnen. Oorverdovend, oogverblindend. Met felle blauwe zwaailichten en roekeloos geknal. Maar ook al ging het weer ontzettend hard. Het weer is lekker zacht. Het weer, het weer is lekker zacht, lekker zacht, dat is het. Het jaar is weer begonnen met 180, met luid gejuich voor Michael, onze kampioen in darts. Terwijl een andere Michael, de Formule 1 legende, na een ski crash in coma wordt gehouden door een arts. Maar ook al is het leven van een topsporter soms hard, het weer is lekker zacht, het weer, het weer is lekker zacht, lekker zacht, dat is het weer. Het jaar is nog maar jong, maar veel is er al gepasseerd. Zo is de topman van de GGZ geliquideerd. En bij Axonobel is al een staking gefrustreerd. Maar ook al is het leven soms pikzwart. Ook is met veel tamtam -tam de Sochi-ploeg gepresenteerd. En werd heel vrouwenpolder op miljoenen getrakteerd. Dus daar ging men juist florisant van start. Ach, ook al is het nieuws soms knetterhard bedenk maar zo, het weer is lekker zacht. Het weer. Het weer is lekker zacht. Lekker zacht. Dat is het. En ja, dat is het. <laughs> Frank van Pamelen, de dichter van deze week. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... de eerste patiëntenluisteraar van Nederland, Corinne Jansen... en bestelling van natuurorganisatie Arrosia. En ook eens aangeschoven, nou ja, aangeschoven... ze zat er eigenlijk al, EO-collega Marjan Molenaar... van het vorstelijk tv-programma Blauw Bloed. En uh, zij is voor ons naar de nieuwjaarstoespraken gaan kijken... van verschillende Europese vorsten. Maar eerst even naar Corine Janssen, patiëntenluisteraar. Als u namelijk bij de dokter komt en dan hoop je altijd dat hij natuurlijk goed luistert. Maar het onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld al na hoeveel seconden is het mevrouw Janssen tussen de 18 en 23 seconden dat ze in de reden worden gevallen door de huisarts. Ja, nou niet alleen door de huisarts, door artsen in door het algemeen. Artsen. Ja, oké. Okay. Artsen in het algemeen hebben de neiging om nou, vrij snel nadat het gesprek heeft aangevangen de patiënt te onderbreken. En dan moet ik denken het gesprek van waar heeft u last van, Dan begin je te vertellen? Ja, je begint te vertellen waar je last van hebt. En een van de eerste vragen zou bijvoorbeeld kunnen zijn... hoe lang heeft u dat al? En heeft u dat vaker? Uh, en dan is de patiënt nog eigenlijk helemaal niet klaar met het verhaal. Oké, okay. wat is dat in artsen dat ze dat niet kunnen opbrengen... om even gewoon stil te zijn en te luisteren? Nou, het is niet zozeer dat ik denk dat het in artsen zit... dat het ze niet kunnen opbrengen. Maar een arts is opgeleid om iemand beter te maken. Uh, ja. Dus die zoeken heel snel naar de diagnose wat er aan de hand is. Ja. U bent dan zelf patiëntenluisteraar. Uh, wat is dat precies? Wat ik doe is, uh, ik luister naar mensen, patiënten die in een ziekenhuis liggen... of oudere mensen die in een oudere instelling wonen. En ik probeer erachter te komen voor uh, zo'n instelling... Uh, wat voor hun van belang is om goede zorg te krijgen... wat voor hun kwaliteit van leven is. Kortom, waar hun behoefte en wensen ligt... ten aanzien van de zorg die ze nodig hebben. U vult eigenlijk het gat op wat de artsen laten vallen? Zou ik het zo kunnen formuleren? Nou, dat vind, dat vind ik wat negatief geformuleerd. Um, ik denk dat het als, als je als arts uh, 20 tot 30 patiënten per dag ziet... dat het een hele opgave is om uh, permanent in de luisterstand te staan... Ja. Uh, en ik heb tijd voor ja, gemiddeld een uur tot twee uur... om met mensen te praten. Dat is echt een andere koek. Ja, ja. oké. Okay, maar als zij, niet, als zij goed zouden luisteren... dan zou uw beroep niet bestaan. Ik hoop ook dat mijn beroep uiteindelijk gewoon... weer ingebed wordt in onze maatschappij. Maar we zijn door, ja, door de snelheid van, uh, van onze samenleving... het luisteren een beetje kwijtgeraakt. Okay. Ja. Wordt de zorg daar slechter door? Artsen die, die, die sneller een gesprek willen afronden... of in de reden vallen? Ik weet niet of de zorg slechter wordt. Alleen de... de um... De mensen vinden zelf dat ze minder goed zijn aangehoord. En wat een mens als baasbehoefte heeft... is om gehoord te worden, om begrepen te worden. Ja. Dus mensen kunnen wel denken, nou, ik ben van de pijn af. Ja. Maar vervolgens geven ze wel een beoordeling aan een arts... maar hij luistert niet goed. Kunt u eens een voorbeeld geven van zo'n geval dat iemand binnenloopt... En, en dat een arts misschien wel belangrijke informatie mist... doordat hij te snel interrupeert? Nou, de, de, de vraag is eigenlijk... Hè, een, een, een, dat, dat, dat hebben we als voorbeeld ook van een huisarts... in het uh, artikel in Trouw uh, gehad. Een manier die eigenlijk met een groot teen pijn bij de arts kwam, ja. waarvan de arts eigenlijk meteen zei van, uh, en hoe lang heeft u dit al? Terwijl de man met een hele andere vraagstuk kwam, namelijk, dokter, heb ik misschien kanker? Omdat mijn buurman dat ook heeft. En uh, in die zin zou het voor de zorg wel heel goed zijn, want de neiging zou kunnen bestaan om die meneer een pilletje, een zalfje, of iets anders te geven, wat ja. eigenlijk helemaal niet nodig is. Want zijn buurman die kanker had, dat begon ook in de grote teen, dus de, hij dacht in uh, zijn achterhoofd, het zal toch het niet? Zou, het zou kanker kunnen zijn. Mensen kunnen door hele bijzondere verhalen uit hun omgeving, ja. angst krijgen en door goed te luisteren naar mensen kun je soms ontdekken... dat iemand geen pillen nodig heeft of een behandeling... Ja. Maar luisterend oor eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. eigenlijk dat een stukje toegevoegde informatie, zonder te interruperen, wat een enorme extra waarde oplevert voor zo'n huisarts of een andere arts. Ja, ik, ik, ik, ik, zeg altijd: probeer erachter te komen wie de mens achter de ziekte is. Er komt geen ziekte binnen, er komt een mens binnen die ja. op dat moment iets heeft. En ja. en dat, dat zou een verschil maken in de zorg. Oké, okay. klinkt het voor de andere gasten aan de tafel. herkennen Marije van Rijn van Scarlet meekomt. Ik weet niet of je, ik hoop niet dat je heel vaak bij een arts komt, maar. Um, nou, nee, ik kom niet zo heel. Oh, okay. ik, kan me wel, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het iets is wat huisartsen doen. En uh, ik denk, een van de redenen waarom, je ook naar, waarom veel mensen ook naar een arts gaan, is, is omdat je gerustgesteld kunt worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Klopt. Ja, Marja Molenaar, Blauw Bloed. Ja, ik merk dat ik uh, zelf al vaak heel goed voorbereid naar zo'n arts toe ga onder het motto, hij zal wel uh, heel snel uh, ja? tot een conclusie willen komen. Ja. Maar dus, je dan, je gaat even, ik ga met, letterlijk met het papier, ik ga googelen, ik ga met het papiertje, kom ik binnen en dan. Uh, denk ik, nou, ik, van mijn kant uit ben ik goed voorbereid. En nou, nou kom maar op, ja. dokter. En dat is belangrijk ook. Het is belangrijk dat mensen zich goed voorbereiden. Oké, okay. ja, dat, dat, dat moet wel juist als patiënt ook. Want ik kan ja. ook voor ze vanuit een arts... die ik denk, ja, hallo, die nou zelf, ik heb daarvoor gestudeerd. Moet die iemand niet denken dat hij ja. zo beter weet dan ik wat hij wat heeft? Nee, een arts heeft gestudeerd, hè, medische wetenschap gestudeerd... Ja. maar u bent zelf expert van uw eigen lichaam. En okay, dat ja. kan een arts niet zijn. Ja, ja dat is waar. Dus goed ja. voorbereid daar komen... dat is wel een absolute pre. Ja, of iemand meenemen die dat voor je kan ja. doen. Hè, want niet iedereen is in staat om dat te kunnen... Dus, ja. Uh, ja. Toch kan ik me ook voorstellen. Ik, ik denk bijvoorbeeld ook wel eens aan. Uh, ik ken bijvoorbeeld een aantal mensen die huisarts zijn die zeggen. Je hebt ook wel vaak patiënten. En die zijn gewoon. Nou ja, ik zou het niet zeuren willen noemen. Maar mm -hmm. die komen wel erg vaak langs hoor. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt: ja, daar ga ik echt niet meer naar luisteren. Hoe die nu weer over zijn pijn zit te vertellen van de afgelopen week. Ja. Moet hij dat dan toch doen, zo'n arts? Toch weer openstellen? Nou, een arts moet niets van mij. Maar het is natuurlijk wel interessant om, er, om te achterhalen waarom iemand zoveel gebruik maakt van zorg. En uh, als dat niet om medische redenen is, in die zin fysieke reden. dan is het natuurlijk de vraag, wat is er met deze persoon aan de hand? En uh, ik kan me voorstellen dat het voor artsen echt een uitdaging is... omdat sommige patiënten echt om een hand vragen in plaats van om een vinger. Ja. Uh, maar dan nog denk ik dat goed luisteren naar iemand... Uh, wat mevrouw net ook zei, uh, is een stuk uh, aandacht zoeken, een stuk attentie zoeken. Uh, en zorgen dat iemand snapt wat jij op dat moment ervaart. En dat is zeker voor een huisarts wel heel erg belangrijk. Ja, en, en wat voor concrete tips? Want uh, u omschrijft het net al een beetje, maar goed luisteren. Uh, ja, ik kan als arts voor. Hoe werkt dat precies? Ik kan wel gewoon stil zijn. Maar wat, wat moet je... Ja. Luisteren is niet stil zijn. Stel, stel, stel ik zou hier de arts hebben. Wat zou u mij dan voor tip meegeven voor het consult komende week? Nou, ik, ik zou um, in ieder geval proberen te wagen om de 18 seconden op te trekken naar één minuut. Dat zou volgens mij een hele mooie voorsprong zijn. Eén minuut mijn mond houden voordat ik de, de ja, patiënt in de Ja, van. maar luisteren is dus niet je mond houden. Luisteren is echt daadwerkelijk die ander willen begrijpen. En mm -hmm. dus echt openstaan voor wat die ander te vertellen heeft. Want zwijgen is niet zo moeilijk. Maar de meeste mensen die zwijgen zijn al aan het bedenken... wat ze vervolgens willen gaan gaan zeggen. Ja. En dan ben je dus niet aan het luisteren. Ja. En het is denk ik juist in de gezondheidszorg belangrijk om erachter te komen wie is die mens die hier zit en gun die patiënt, en gemiddeld is ook gebleken dat een patiënt twee minuten nodig heeft, sommige drie, maar de meeste twee minuten ja. om het hele verhaal te vertellen. Okay. Nou, Als we die 18 seconden al zouden kunnen verlaten... en aan het eind tegen de patiënt zeggen... Goh, zijn er nou nog dingen die u had willen vragen... die nog niet aan de orde zijn geweest? Ja. Dan heb je al een goed gesprek. Dan zijn we op de goede weg, denk ik. Wat, wat maakt u zelf zo'n goede luisteraar? Ik weet niet of ik een goede luisteraar ben. Ik doe er ah, wel alles ik aan. Ik coach erin, ja. <laughs> nou nee, ik coach. Nee, ik voel ik mezelf geen coach. Ik ben professioneel luisteraar. Ik, ik ben er vier en half jaar nu eigenlijk elke dag mee bezig. Ik doe er ook een studie voor. Mm -hmm. um, ik denk wat mij heel erg helpt, is dat ik een hele open wereldvisie heb. Ja. Uh, dat ik uh, zelf veel ervaring heb uh, met, met zorg. Maar even uh, voor die, die studie, hoe, hoe gaat dat dan? Heeft u dan college en dan? Gaat iemand vertellen? En hoe werkt dat? Wat doet hij dan nee, precies? Nee, ik ben zelf actief lid van een uh, internationale organisatie... die uh, ja, bestaat uit leden die luisteren. Dus professioneel luisteraars. Die International Listening Association. Wow. Um, en als je daar lid van wordt, uh, gaan ze ervan uit... dat je een basiswaarde hebt, namelijk dat je echt... Oprecht nieuwsgierig bent naar mensen. Uh, en open staat om, om andere ja, beelden toe te laten. Andere ideeën te dat horen. Dat is de kern. Nieuwsgierigheid zonder al vooraf die, die beelden in je ja, hoofd te Ja, je aannames en je vooroordelen thuis laten. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Uh, want het gaat niet om jou. Het gaat om die ander. Ja. En uh, dat... Ja, als je daar lid van wordt, dan heb je al een bepaalde uh, levenshouding, denk ik. Want anders word je niet lid van zo'n club. Uh, en mijn studie bestaat voornamelijk uit heel veel wetenschappelijk onderzoek lezen. Mm -hmm. uh, ook oefenen uh, met, met medestudenten. Uh, en oef... je vooral laten coachen op je aannames en je vooroordelen over mensen. Ja. ja. Spannend beroep. Ja, het is een heel erg mooi beroep. Hoe, hoe komen patiënten eigenlijk bij u terecht? Nou, het is niet zozeer dat ik voor persoonlijke, dus voor privé patiënten beschikbaar ben. Dat gebeurt wel een enkele keer, maar dat is niet de basis. Ja. Ik word echt ingehuurd door raden van besturen, door directies van ziekenhuizen... of door afdelingshoofden van ziekenhuizen. En ik spreek dan dus ook meestal met grotere groepen mensen... die eenzelfde soort aandoening hebben. Oké. Okay. meneer Molenaar? Je, je zit interessant mee te knippen. Ja, maar ik denk ook dat. Uh, ik zou ook wel eens een keer zo'n cursus willen doen, als ja? ik heel eerlijk ben. Want ja, voor journalisten is het ook zo belangrijk om te luisteren. en niet uit te gaan van je eigen aannames. En vooroordelen. En dat is wel het allermoeilijkste... om dat opzij te schuiven. Klopt. Ja. Dus uh, ik zou er ook nog wel wat aan hebben, denk ja, ik. Ja, ja. <laughs> ja nou, ik, ik vind het toch ook... er zit een soort lichte paradox in. Ik denk als arts, je moet ook wel vanuit een soort medisch kader luisteren. Want het ja. is toch wel ook je vak om dat ja. eruit te filteren... en Klopt. een beetje gericht te vragen naar wat er wel. Ja, uiteindelijk, wat er scheelt. Klopt. Toch? Waar nee, zit die balans dat, dan? Dat, ik, ik snap dat je dat een paradox noemt. Uh, want een mens gaat naar een arts toe... omdat hij zich niet goed voelt. Uh, alleen de vraag is, wat is er echt aan de hand... En in de hele discussie die we nu met elkaar voeren over overbehandelen... en over grote toename van zorgkosten... We kunnen we ons natuurlijk ook gaan afvragen... Um, moeten we niet vaker het goede gesprek voeren? Ja. En het goede gesprek uh, was tot, tot lang geleden eigenlijk helemaal niet declarabel... Hè, zoals we dat zo noemen in de gezondheidszorg. Het is ook duur, want het duurt lang. Nee, het duurt, het duurt misschien ook maar tien minuten. Nou, maar u zei ik heb een uur voor iemand. Ja, ja maar ik ga veel verder dan, dan dat als een arts een Goed gesprek voert met een patiënt en dat duurt 10 minuten. En je vraagt bijvoorbeeld aan een patiënt: kom nog een keer terug, of je vraagt een dubbel consult aan. Dat goede gesprek kan een heleboel bezoeken aan de arts of het ziekenhuis gaan voorkomen in de toekomst. Dus luisteren scheelt geld. Ik ben er van overtuigd dat luisteren winst oplevert. Okay. Ja, Waar op, komt eigenlijk de, de, de, de, de drijf vandaan bij u om, om, om met dit vak bezig te gaan? Uh, nou ja, ik, ik, ben, uh, ik ben gevraagd om patiëntluisteraar te worden door het Radboud UMC in ja. 2009. Um, en toen, toen ik werd gevraagd... vroeg ik natuurlijk wel waarom ik? Ja. Uh, en ik denk dat dat te maken heeft... Uh, dat ik... Uh, ik kan makkelijk met hoogleraren en professoren... Uh, het gesprek aangaan, maar ook met mevrouw de Vries uit de straat. Ja. En uh, ik probeer op die manier bruggen te slaan tussen mensen. Want luisteren is voor mij wel heel erg verbinden. En wat ik heel mooi vind... is ik ben zelf vanaf mijn zestiende... veel met uh, ziekte uh, geconfronteerd geweest. Niet van mezelf, maar van anderen. Mm -hmm. En dan zie je doordat je er zo dicht op zit, ja, waar het beter zou kunnen. Tenminste, in mijn eigen optiek. Maar, en, ja. uh, en wat er anders zou kunnen. Wat was er dan precies? Was dat ziekte in de, in de familie of zo? Of in de vrienden? Ja, ik ben uh, op mijn zestiende mijn vader verloren. En uh, dat was in de tijd van 1984, 1985. Mijn vader werd ziek in 1984. En toen werd er nog niet gesproken over een ziekte als kanker... maar dan had je K. Hm. En er werd ook niet gesproken over tumoren... maar mijn vader had een pit in zijn hoofd. Uh, kortom, er werd heel geheimzinnig gedaan. Er werd veel gezwegen. En er werd niet oprecht gesproken. En als je nu kijkt... Uh, zijn we nog steeds bezig om met elkaar te praten... over wanneer moeten we dat goede gesprek dan voeren. Ja. En wanneer voer je dat goede gesprek dan. En ik heb bijvoorbeeld nooit de kans gehad... om met de arts van mijn vader te spreken... over zijn naderende dood. En ook eigenlijk niet met hemzelf omdat dat nat dan was. Nou, heeft u het wel gevraagd dan? Of merkt u gewoon die ruimte is er niet of zo? Nou ja, toen, toen ik uh, wist dat mijn vader zou gaan overlijden... Uh, toen was het meer van ja, uh, hij gaat binnenkort dood. Uh, en dan uh, was dat ook eigenlijk het einde van het gesprek van die arts. Van ja, hij gaat binnenkort dood. Ja. Um, en wat doe je dan als 16-jarige? En je vader vraagt ja, wat betekent dat dan? Als hij er zelf niet over spreekt. En dat is ook wel spannend. Het is ook moeilijk voor mensen om over ziekte te praten... Ook als hij chronisch is, maar ook als je terminaal bent. Ja. En ik denk dat er echt een rol ja, weggelegd ligt voor zorgprofessionals... Ja. om dat gesprek aan te gaan, omdat... Um, het Echt? voor de mensen die nablijven ook wel heel erg belangrijk is. Ja, U ervaarde eigenlijk een gebrek aan empathie of zo? Kan ik het zo dat het alleen maar bij het technische bleef? Ik heb zeker gebrek aan empathie uh, ervaren. Het was een puur technisch gegeven operatie geslaagd... maar man gaat wel dood, dat is het verhaal. Zo zeiden ze dat? En zo werd dat toen inderdaad gemeld. Uh, uw man, uh, de operatie van uw man is geslaagd... maar uw man gaat binnenkort wel dood. Maar wat voor, uh, Hoe kan dat nou? Nou, dat was in die tijd niet zo zeldzaam, hoor. Want ik heb het inderdaad echt over de jaren tachtig. Ja. Um, en het was een technisch verhaal. Um, en dat was eigenlijk ook de boodschap. En uh, als maar Wat was die operatie dan? Had, de operatie was de verwijdering van de pit, wat okay. uiteindelijk een hersentumor bleek. Ja. En dat was, oh, nou ja, wat een verrassende manier om dat nieuwstand te ja, brengen. Door de telefoon ook nog, hoor. Ik kan me voorstellen ja. dat u daar een, een drijf uithaalt, ja. om dat te verbeteren. Ja, dat klopt. Nou, dat was voor mij in ieder geval de start um, en, en, en ben daarna nog jaar later veel meer met, met, met dierbaren geconfronteerd geweest... in dit soort situaties, ja. dat ik wel dacht... als ik een steen kan verleggen in die gezondheidszorg, dan doe ik dat graag. U, en dat doe ik op mijn manier. Precies, u was de eerste in 2009. Zijn ja. er ondertussen al meer patiëntenluisteraars? Ik ken ze niet. Ik ken ze niet. Uh, ik weet wel dat er heel veel interesse is uh, in het luisteren. Ja. Ik train ook, ook veel zorgprofessionals. Uh, en zorginstellingen zijn absoluut geïnteresseerd. Uh, maar het is nog een spannend vak. Ja. Een spannend vak. Ja. Maar ziet u het wel uh, toenemen in de toekomst? Of hoopt u eigenlijk dat uw beroep zo snel mogelijk weer verdwijnt? Nou, ik, uh, ik zou het fijn vinden als we luisteren weer als basis voor menselijk contact zouden gaan zien. En dat zijn we wel een beetje verloren. En, uh, en of dat dan betekent dat mijn functieverlies... als mensen maar het gevoel hebben dat er iemand is die naar ze wil luisteren... Dan vind ik het een hele goede. En gaat dat voor de zorg of eigenlijk gewoon voor, voor nee. de hele maatschappij? Voor de hele maatschappij. Ik, ik werk ook voor verzekeringsmaatschappijen. Waar ja. klanten zeggen ja, ik word helemaal niet goed geholpen. Of jullie hebben helemaal niet geluisterd naar wat ik wilde. Uh, kortom, het is, het is breed maatschappelijk. En het was niet voor niets denk ik vorig jaar een marketingtrend ook. Ja, okay. dus het zit breed in de, in de maatschappij. Beter luisteren gaat ons helpen dit jaar. Dat hoop ik wel. <laughs> ik vind het een mooie tip. U doet, u doet het uh, bij patiënten. Corine Jansen, bedankt. Dank je wel. We gaan uh, naar live muziek. Dat uh, hebben we tegenwoordig altijd in het weekend in dit is dag. Uh, Marije van Rijn van Scarlet May, welkom. Dank je wel. Je bent al een, uh, een tijdje bezig. Je bent zelfs eens eerder te gast geweest in ons programma... toen het nog op de middag zat. Ja, uh, klopt. Destijds, Half jaar geleden. Half jaartje geleden. Ja. En toen heb jij verteld dat je bezig was met crowdfunding. Ja. Dus dat is zeg maar, het, het eigenlijk via, via iedereen die maar wil bijdragen... proberen een eigen album te realiseren... Ja, uh, precies. Eigenlijk investeerders bij elkaar draven ja, ja, via internet. Je vraagt je publiek om, je, um, om bijvoorbeeld alvast een album te kopen. Ja. Uh, dus dat, krijgen, dat hebben ze dan later uh, toegestuurd gekregen toen het af was. Um, want maar het, dus... het is gelukt. Ja, het is gelukt. Hij is uit. Oké, okay, maar dat is nog best heftig, denk ik. Want ik weet niet ja, hoeveel <laughs> geld er nodig is voor zo'n album. Maar dat is, dat is, niet, uh, dat is geen duizend euro, uh, denk ik. Dat is nee, een stuk meer. Nee, nee We hebben uiteindelijk uh, uh, iets meer dan 8000 euro opgehaald ermee. Wauw. En dat zijn allemaal mensen die denken... hé, hey, dat is Carla mee, daar wil ik wel een paar euro instoppen. Ja. Dan krijg ik een mooi album voor terug. Ja, precies. Of we album ook meer acties. Uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, drie stemmig mensen door de telefoon in slaap gezongen. <laughs> of uh, uh, een mini Skype concert gegeven. Oh, wat origineel. Iemand verjaardag. Ja, we hebben allerlei van dat soort acties. En dat, dat sprak heel veel mensen wel aan. Dat is muzikaal ondernemen aan ja, 2013. 2014 ja. ook wel, denk ik. Ja. Wat heeft het album je precies opgebracht... Niet aan geld hoor, maar meer aan, aan, aan muzikale carrière. Heb je al mooie toeren kunnen doen bijvoorbeeld? Um, ja, nou, we, we hebben natuurlijk voordat het album uit was ook al veel gespeeld. Dus we mm -hmm. hebben, um, uh, dat was toen ook in mei geloof ik. Zijn we uh, in, de, in Engeland op tour geweest. Tien dagen. Hebben we zes keer gespeeld. Onder andere op, uh, uh, hoe heet het nou ook alweer? <laughs> en, uh, <laughs> ik, ik, ik weet het niet. <laughs> Last Jij was er? nee. Nee, nee, nee, dat Iets moet Iets niet. Iets met jazz. Nee, het is zeg maar een beetje de Eurosonic Noorderslag van, uh, van Engeland. Van Engeland, oké. Okay. Ja. En dat was een mooie ervaring. Ja, dat was, was heel tof. Je gaat nu ook voor ons wat uh, ten gehore brengen. Waar gaan we naar luisteren zometeen? Uh, naar uh, een van de liedjes van de CD. Uh, deze heet Staring at Rhinos. Staring at Rhinos. Waar gaat het over? Uh, ja, waar gaat het over? Dus of ik moeten we gaan luisteren? Ook, Je kunt ook gewoon luisteren. Er komen heel veel dieren in voor. Ik heb het in de in de dierentuin geschreven op een bankje tegenover de neushoorns. Oké. Okay. Nou, Vandaar Staring at Rhinos. Ik word er wel nieuwsgierig van. Ik zou zeggen, take it away. Marije van Rijn van Scarlet May. wish I had skin like that I say forever he says maybe I'm easily persuaded He says it's complicated. Scarlett mee met Staring at Rhino's. Uh, waar kunnen we jullie uh, de eerstkomende. Ja, wat is de eerstkomende kans eigenlijk om jullie te bewonderen? Uh, dat is uh, volgende week vrijdag, 10 januari, in Paradiso. Paradiso, oké. Okay. Kaartjes vast ergens op internet te vinden. Scarlet mee, dankjewel. Het Goed Blauw Bloed Radio. Daar besteden we tegenwoordig elke week aandacht aan met de ingang van deze week. Marjan Molenaar van Blauw Bloed, goeie avond. Er zijn allerlei nieuwjaars of oudejaars kersttoespraken geweest. Laten we even luisteren naar een kleine compilatie. Het afgelopen jaar heeft ons land op allerlei gebieden uitgeblonken. We halen mooie successen. En de Rode Duivels gaan naar de wereldbeker voetbal. De crisis economica die Spanisch Spanje. ...ha provocado desaliento en los ciudadanos. Be it through contemplation, prayer, or even keeping a diary. Many have found the practice of quiet personal reflection surprisingly rewarding. Even discovering greater spiritual depth to their lives. Mooi dat accent ook. De yeah. ja, nice. Prachtig Engels, hè? Ja. Dat was natuurlijk Europese. koningin Elisabeth, oh ja. de oudste, langst regerende monarch van Europa. En we begonnen de, het blokje wat je hoorde met de kerstverse koning Philip van België. Mm -hmm. Net als koning Willem-Alexander is hij uh, dit jaar begonnen. En hij keek ook in zijn toespraak uh, terug op uh, juli toen hij dus, uh, de troon aanvaarde. En natuurlijk ook, je hoorde hem even over de Rode Duivels. Hij zat uh, in het publiek in het stadion ja. en uh, ging ook... Uh, Behoorlijk uit zijn dak toen, toen ze vonden. Ja, en, en deed hij het ook een beetje goed, of niet? Dat werd bij hij hij deed die toespraak uh, verrassend goed. Weet je, voordat hij koning werd, werd van hem vaak gezegd dat hij een soort houten klaas was. Maar hij stond. Nou, dat is voor presentatoren echt niet makkelijk. Mm -hmm. Voor koning ook niet. Hij stond voor de kerstboom. En uit de losse pols vertelde hij een beetje zo. Uh, bij de kersttoespraak, wat hem allemaal trof het afgelopen jaar. Oké. Okay. Ah, is knap hoor. Zijn training gehad misschien. Wie weet hoe dan ook. Het heeft goed gewerkt. Het heeft geholpen. Ja. En die andere vorsten? Nou, je hoorde onder andere Koning Juan Carlos. die het gelijk had over het grootste probleem van Spanje. namelijk de economische crisis. Hij zei: van Iedereen weet dat is niet gelijk op te lossen. Maar hij ging er natuurlijk wel van uit dat uh, nou ja, de mensen er hard aan werkten. Hij wil natuurlijk ook op die manier laten weten dat hij meeleeft met zijn bevolking. Want hij kan wel wat extra populariteit gebruiken. Ja? Ja, hij heeft heel veel schandalen gehad de afgelopen jaren, ook in zijn familie. En de populariteit van het Spaanse Koningshuis is echt, uh, nou ja, uh, alleen maar uh, gedaald. Okay, dus uh, koning de Carlos die een beetje meeleeft met zijn volk, dat, uh, dat is alleen maar een goed idee. Ja. En hoe deed onze eigen koning Willem-Alexander... een beetje in vergelijking met die andere vorst? Ja, uh, onze eigen Willem-Alexander zat net als Elisabeth... die we als laatste hoorden uh, bij de kerstboom... en uh, in een uh, mooie stoel. En eigenlijk was het meest opvallende... naast al die uh, mooie dingen die hij zei... en hij deed ook weer net ietsje anders dan zijn moeder... maar hij bedankte in een zin uh, zijn tante, prinses Margriet... en haar man Pieter van Vollenhoven... voor al die jaren steun die ze aan zijn moeder hebben gegeven... En heel veel mensen vielen eigenlijk over die zin. Want die zeiden ze, ja, die had Beatrix moeten uitspreken. Okay. En dat is niet gebeurd. Nee. Uh, dus er is nog wel wat in de media en op Twitter en zo over, uh, over nagepraat. Ja. En uh, misschien dat Willem-Alexander werd ook geopperd... door bijvoorbeeld Frits Barend het wel heeft gedaan... om uh, zo zijn neven, de, de zonen van prinses Margriet, een beetje tevreden te stellen. Oké, okay, er zitten allerlei verborgen agenda's in, in zo'n toespraak. Uh, wij weten het niet, en we moeten er <laughs> naar Koreanse uh, ja. Koreaanse patiënten luisteren. Hoe luistert u naar zo'n kersttoespraak? Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik er niet naar geluisterd heb. <laughs> <laughs> ik ben niet koningsgezind, het spijt me. <laughs> Oké, okay, nou, dan kunt u misschien nu luisteren naar Marjan, die daar een heleboel uh, over vertelt. We gaan namelijk naar het, uh, het nieuws. Koninklijk nieuws wel te verstaan. Ja, Het koninklijk nieuws van de afgelopen week was um, onder andere... in Cambridge is ophef ontstaan over Prince William. Weet je, afgelopen jaar in het nieuws gekomen... omdat hij samen met zijn vrouw Kate hun eerste kind hebben gekregen. Kleine baby George. Waar de pers, dat weet je misschien nog wel dagen... voor dat ziekenhuis stond te mm -hmm. wachten tot die baby werd geboren. Um, hij zat toen nog, uh, was toen nog militair. Hij is inmiddels daar uh, afgezwaaid vanuit Wales... En hij gaat binnenkort studeren aan de universiteit van Cambridge. En dan hebben een aantal studenten gezegd van... Uh, ja, hoezo? Uh, we hebben hele strenge toelatingseisen. En dan wordt opeens die prins uh, bijna in ons midden geparachuteerd. Ja. Dat, uh, dat willen wij niet. Mm. Maar goed, hebben zij zoveel te zeggen? Uh, zijn vader, Kroon prins Charles, is beschermheer van de universiteit. Uh, prins William gaat er ook niet heel erg lang studeren. Nee, maar, uh, het valt wel dat, mee. Dat gaat wel lukken, denk ik. Gaat wel lukken. Oké. Okay. Uh, Blauwbloed, u hoort het al, dat is een, uh, mocht u er nou nog nooit van gehoord hebben, zoals misschien wel Jansen. <laughs> <laughs> het, het is een tv-programma en u kunt het uh, zien over wat is het? Iets meer dan een half uurtje, geloof ik, op Nederland 2. Wat, ja. wat zit er vanavond in de uitzending? Nou, vanavond hebben we traditiegetrouw... waar we ieder jaar mee starten: onze compilatie, terugblik van het uh, afgelopen jaar. Ja. Met, um, nou ja, allemaal delen uit reportages. Uh, en we hebben dan. Uh, Verslaggever Koninklijk Huis Antoine Peters... die becommentarieert uh, het geheel. Ja. Um, heel erg boeiend, ook als je van mode houdt. Uh, <lacht> erg leuke gedeeltes daarin. Dat spreekt wel aan, Corio's. <lacht> Marije misschien ook wel. Ben je, ben je wel koningsgezind, of niet? Marije, nee, Marije? ik denk niet zo ook. Niet, hè. En modegezind? Nee modig zin Nee, valt ook wel mee. Valt ook wel mee. Ja. Nou ja, dan moet jij misschien wel niet kijken. Het is, het is gewoon een, uh, een lust voor het oog ja? uh, om uh, te kijken. Zelfs al ben, zijn mensen niet zo in het Koningshuis geïnteresseerd. Het ja. ziet er zo ontzettend mooi en afwisselend uit... dat het wat dat betreft al een heerlijk half uur kijken is. Okay. En volgende week, ja, dan hopen we natuurlijk weer uh, te zijn. En dan gaan we onder andere kijken naar 200 jaar Koninklijke Landmacht. Waar uh, koning Willem-Alexander aanstaande woensdag naartoe gaat... samen met zijn moeder, prinses is Oké, een 200 jaar koning Krijgt dus ook 200 ja, jaar landmacht? Precies, 200 jaar koninklijke landmacht. Ja, ja, ja. Want we hebben natuurlijk al veel langer hebben we soldaten rondlopen ja, in Nederland. Gaat u het eens proberen vanaf Koreanse? <laughs> nou, nee dat, dat, nee, dat ga ik nee. Ho, hoewel ik, Hoeveel ik vind dat je het erg mooi vertelt, spreekt het mij niet aan. Sorry. <laughs> hoe, hoe belangrijk is het eigenlijk dat de koning goed luistert? Uh, ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar volgens mij is het belangrijk voor iedereen. Uh, of hij nou koning is of vuilnisman. Dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Nee, precies. Dat bettelt wel smaak. Nou, ik ga kijken hoor, Marianne. Ik Vijf over, over het, ja. half acht, Nederland twee. Oké, okay, ja, ik heb ook Ze van, zeg maar, van oorsprong niet zo heel veel. Maar als ik dan kijk, dan blijf ik toch altijd hangen. Dus ja, dat ja, is een mooie trein. Misschien moeten het wij. gewoon eens uitproberen. Hey, Dank uh, Marianne Molenaar. Ja, Molena. ja nieuws is altijd te vinden op blauwbloed.tv. Oké, okay, dankjewel. Daarmee uh, zijn we aan het einde gekomen van uh, dit is de dag voor deze zaterdag. Ik dank alle gasten, Ember Messelin, Corinne Jansen, Riener H.P., Marjan Molenaar en ook uh, Marije van Rijn van Scarlet May. Uh, morgen zijn we er weer met een langer gesprek met uh, zeehondenmoeder Leni het Hart. Maar Fiksen is er dan. Straks op Radio 1 kunt u luisteren naar Langste Lijn van NOS. Met onder andere Dorian van Rijsselbergen en Ede Bos. En als toetje krijgt u vandaag, om, het, uh, om ons programma af te sluiten, de beste ludieke nieuwsberichten van de afgelopen week van Diederik Smit...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 De Zielse gemeente Vrouwenpolder wil de Olympische Spelen van 2024 organiseren. Het bericht komt een dag nadat het dorp ruim 40 miljoen euro had gewonnen... bij de Postcode-loterij. Ook werd bekend dat er 2 miljoen geïnvesteerd zal worden in een metrolijn... die het centrum van Vrouwenpolder moet verbinden met de andere kant van de straat. In Rotterdam en Den Haag zijn de eerste verdachten veroordeeld... voor geweldplegingen tijdens Oud en Nieuw. De twee verdachten werden veroordeeld tot het herbekijken... van de oudejaarsconferenten van Zet Gijkema uit 1971... De uitspraak past in de trend om geweld tijdens de jaarwisseling zwaarder te bestraffen. Dit was de week van Diederik. Tot volgende week. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur